Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Oho. Jelle Visser met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft de beveiliging op veel luchthavens opgeschroefd. Waarom, wil de politie niet zeggen. Volgens Duitse media heeft een groep van vier mannen... plannen voor een aanslag op een luchthaven in Zuidwest-Duitsland. Volgens de ARD weet de politie wie het zijn... op basis van informatie van de Marokkaanse inlichtingendienst. Het zou onder meer gaan om een vader en zoon uit de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Ze waren ook al een beeld bij de Franse politie, meldt de ARD. Op Schiphol zijn de afgelopen zomer op één dag twee bijna botsingen tussen vliegtuigen geweest. Dat meldt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. In totaal waren er dit jaar zes ernstige incidenten. In een eerder rapport concludeerde de Raad dat het veiligheidsniveau op Schiphol hoog is, maar dat er meer maatregelen genomen moeten worden om de veiligheid te waarborgen, zeker als de luchthaven blijft groeien. Schiphol doet onvoldoende met dat advies, al dus de onderzoeksraad.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 Gatwick is de tweede luchthaven van Groot-Brittannië. Vandaag zouden er meer dan 700 vliegtuigen opstijgen of landen. Tienduizenden mensen zijn gestrand op Gatwick. En dan het weer. Vanavond buien aan zee, kans op onweer. In de nacht blijft het regenen, de temperatuur daalt tot zo'n 7 graden. Morgen vooral in de ochtend op veel plaatsen nat. Smiddags kans op wat zon. Het wordt 9 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. GFM. ho, FM Dit is kerst met ZFM Met men en nu Alternative FM Beetje over het uh, geluid heen uh, kan komen. Dat is natuurlijk wel de bedoeling. Want uh, vanavond, uh, nou je hoort ze wel een beetje al inspelen, warm draaien op uh, deze dagen, donkere dagen verkeerst. Welkom trouwens uh, deze alternatieve FM op uh, donderdag 20 december uh, op Bourbon Avenue. Want die uh, spelen vanavond uh, hier bij ons. Um, ik heb al uh, Fighting for My. Forts, uh, veelvuldig gespeeld. Ik kijk recht in het uh, gezicht van Morlon, die uh, lekker aan het uh, spelen is, aan het inspelen is. Trouwens, de rest uh, is er ook. Uh, Stefan, Brian en Jeroen, uh, dat uh, zijn de mensen die het uh, vanavond uh, hier gaan uh, doen. Lijkt ook heel erg leuk op een uh, rijmschema. Dat, uh, dat, uh, dat hebben we straks uh, vanavond. En uh, dat zul je vanavond allemaal voorbij horen komen. En we gaan natuurlijk ook eventjes wat uh, muziek uh, draaien. Wat... Wat leuk is, natuurlijk. Want anders uh, zouden we er niet zijn. Joe Marches opende dit bal van deze donderdag 20 december. Met uh, Monsters. Uh, dat was trouwens ook een, uh, ja, een EP die nog niet zo lang geleden is uitgebracht. Ik geloof uh, in oktober. Uh, misschien zelfs al september. Ik weet het niet precies meer uit mijn hoofd. Der, ergens uh, rond, die, uh, rond die periode heeft uh, uh, Johanna Kranendonk uh, haar uh, nieuwe EP uitgebracht. Day in, day out. Het is uh, december... 2018. En wie tien jaar terug gaat in de tijd, die komt uit uh, bij de Grote Prijs van Nederland van 2008. En wat was er zo magisch aan? Nou, dat uh, was, kan ik je wel vertellen. Dat is uh, Fabian de Dammers uh, geweest, die toen de Grote Prijs van Nederland bij de categorie Songwriters heeft uh, weten te winnen. En vanavond en volgende week uh, gaan we daar eventjes uh, bij stilstaan. Nu in deze uitzending twee nummers die in ieder geval, nou ja, sowieso één nummer die het album niet gehaald heeft van The Girl You Love. Maar wel een ander nummer wat wat minder bekend is. Die is denk ik niet zoveel gedraaid, maar die zal zeker straks voorbij komen. En uiteraard alles wat op het lijstje van de Alternative FM Facebook pagina is te vinden. Daar gaan we ons een beetje aan houden. En wat ook nieuw is, en dat heb ik me ook laten vertellen... Uh, ze zijn inmiddels nu een beetje weer uh, vertrokken, die jongens... maar uh, ik heb begrepen dat, dat er iets experimenteels... op de sociale media gaat uh, plaatsvinden vanavond. Dus ik zou zeggen, kijk gewoon eventjes wat daar uh, gaat gebeuren op uh, Facebook. Schijnen we iets, uh, iets luisteren te gaan doen? Weet ik veel. Uh, in ieder geval, vorige week uh, ben ik even getuige geweest... van de Rob actara Award. En wat nou zo leuk was, het was weer even een... Aardig weerzien met die jongens van de Tiger Pilots. Er is ook nog een fotootje van gemaakt. Ja, ja, ja. En ze komen waarschijnlijk in het komende voorjaar weer. Dit is Dan Let Me Go. These people bring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 Dat was een, een nummer wat uh, niet op het uh, album uh, terug uh, te vinden was, uh, wat dat betreft. En uh, terwijl ik dat zeg, uh, ze worden de kennen al uh, behoorlijk uh, wat uh, gesmeerd uh, links en rechts. Um, All These Feelings uh, van Fabian de Dammers. Uh, ze heeft het uh, geloof ik uh, geschreven destijds voor mensen van uh, de stichting Borderline. Daar heeft ze het uh, nummer voor uh, geschreven. Uh, en dat heeft ze toen ook bij een open dag, ook uitgevoerd dat nummer. Uh, Don't Let Me Go was uh, van de Tiger Pilots. Uh, ze hebben allemaal weer uh, afgelopen vrijdag meegedaan... in de tweede voorronde van uh, de Robbe Akda Award. En uh, nou ja, de foto van Jorst uh, Roely. die ging uh, behoorlijk over de kop uh, op sociale media. Was het dan wel niet op Instagram, dan was het wel op Facebook. Dus ja, ik uh, was wel aan de beurt. Uh, en dan was het ook uh, zoiets van... Who the fuck is that guy on the left side? On the picture. Nou, dat was ik. En, uh, de band bestaat uit vijf man en we stonden er z'n zes op. Dus die vraag uh, werd uh, meniging gesteld. Wat mij eigenlijk een beetje uh, op een herinnering uh, bracht. Van 2012, toen er een foto werd uh, gemaakt van uh, de uh, deelnemers van de, de Masters of Formula 3. De... de ja, de wedstrijden die het circuitpark Zandvoort destijds ook heeft gehouden met allemaal Formule 3 rijders. En daar zag je dan nog een piepjonge Carlos Sainz denken: van wat moet die koper nou op die foto? Dus tegenwoordig doet Sainz uh, werk voor het team van Renault. En hij schijnt volgend jaar bij McLaren te gaan rijden. Dus dat, uh, dat weet ik dan ook weer. Maar dat was een beetje zo'n aha-erlevenies. Weer terug naar de actuele muziek. En dat doen we dan met uh, niemand minder dan X. Hij heeft het motel als EP uitgebracht. En dus laten we ook een uh, van die nummers horen. Dit nummer heet Forever. For a start Just a minute till midnight In the bar Colors change every second Or is it me? But now it takes a second For free Ja, ook heel erg leuk. En um, we doen verwoede pogingen om deze dame ook al hier naar de studio te, te lokken. Want ze komt uit dezelfde koker als uh, de heren die uh, tegenover mij uh, staan. Tenminste, uh, bij hetzelfde agenten uh, uh, ja, staan zij daar een beetje om optredens te krijgen. Joel Goersharn. zo uh, heet ze... Ik hoop dat ik het goed zeg. Maar als ze straks uh, ooit uh, hier in de studio zit, uh, dan zal ik het eraan vragen. 2019 zal dat wel ongetwijfeld gaan uh, gebeuren. Want uh, de, heren zijn uit die, uh, de heren van vanavond die zijn uit diezelfde stal. Uh, van uh, Olga Taal. Daar komt, uh, die regelt het een en ander voor uh, Bourbon Avenue. De band van vanavond. Ik heb iets uh, met, uh, met de band. Uh, sowieso volgens mij ook met uh, de pet. Die ik ook uh, van de Pop-Unie nog uh, op heb. Uh, ja, Dan moet er ook nog wel eens een, af en toe eens een EP gerecenseerd worden. En nou weet ik niet meer helemaal zeker of ik dit, uh, of ik dit werk van deze heren heb uh, mogen, mogen recenseren. Dus, uh, maar goed, uh, dan moet ik eventjes weer uh, op mijn website gaan kijken van wat heb ik nou allemaal opgeschreven. Maar ik weet in ieder geval wel dat ze in staat zijn om hele mooie dingen te laten horen. Want uh, vanavond is het zover. Ze gaan uh, onder andere dus spelen van de EP die ze... Het afgelopen jaar hebben uitgebracht. We hebben ook meegedaan aan de grote prijs... de Sena Grote Prijs van Rotterdam. Dus niet van Nederland, maar van Rotterdam. En uh, daar hebben we natuurlijk wel mee... want uh, Verenigd Word heeft daar ook onder andere aan meegedaan. En is hier ook geweest, nog in juni van dit jaar. Toen was het nog... Uh, Behoorlijk warm en tegenwoordig uh, moeten we weer op gaan letten of er weer sneeuw in de lucht is. Maar Bourbon Avenue zijn uh, de jongens zijn er klaar voor. Vanavond zitten in de studio Stefan, Jeroen, Brian en Marlon. Dat zijn uh, de vier, maar volgens mij bestaan ze uit meer leden van de band. Klopt hè? Uh, ja, althans ja, het uh, blaas is af en toe de band. Ja, zie je? Dat bedoel ik. Dus uh, <laughs> ik geloof dat ze wel met, met hoeveel zijn jullie Marlon? Met de zes over het algemeen. Ja, dat, over het algemeen met zes zes. Nou, uh, ik zou zeggen spel maar... Ja, in een totaal ander jasje, dat dan weer wel. Maar goed, uh, het was onmiskenbaar. Fighting with my thoughts, FOTS? Fots. Maar nu het, het tweede nummer. En dat vereist altijd, altijd weer eventjes dat de boel goed ingeregeld wordt. En uh, de mannen hebben dat uh, natuurlijk allemaal uh, zorgvuldig uh, voorbereid uh, vanavond wat voor uh, lijstje uh, ze hebben uh, voorbereid. Uh, ik vraag aan Morland welk nummer gaan jullie nu spelen? *Midgetju* Oh nee! Nou, we, gunnen, we gunnen de mannen even nog uh, wat rust. Want, uh, ja, want ik kijk naar de klok hier. Dus als we nog, uh, nog een blokje van twee willen spelen... dan zal dat zodanig al naar het uh, volgende nummer alweer moeten. Dus, uh, dus uh, geniet nog maar even lekker van jullie. Jij, Marlon en Jeroen, denk ik, van uh, de bak koffie die jullie nog, uh, nog hebben zitten. Ja, dus. <laughs> ja want, uh, want ja, uh, ik bedoel, dat, dat, dat moeten we als we op een gegeven moment zes uh, nummers uh, willen halen en ook nog even met de band zelf willen praten... dan zullen we dat uh, moeten doen. Ik, zo, ik, ik, ik kom zelf nu ineens in beeld. <laughs> Dit is niet geloven. Hey, voor de mensen die even uh, zitten te kijken op uh, de sociale media... die zien nu die kop van mij. Want uh, de camera is in één keer gedraaid. Dus, uh, dus er zien nu ineens uh, zien ze een, uh, een kwekkende presentator. Nou, laat ik daar maar gelijk meteen... Een einde eraan gaan maken. Want anders dan, uh, blijf ik uh, hier kletsen. Canvas Blanco met een uh, nieuwe single. Komt van het album Exilio. Wat volgend jaar moet gaan verschijnen. Uh, de band komt uit Utrecht. En het nummer dat heet Read Me Stories. Die video die doet het, die livestream, euh, nou dat dat dat, dat, dat Nee, ik, ik ik word ik ik word er helemaal uh, gek van, eerlijk gezegd, dat ik mezelf uh, op een uh, halve seconde na dan kan je me in de vertragingen op Facebook uh, aanschouwen. Maar goed, ik uh, ben niet zo'n zelfkikker. Want het draait niet om mij alleen uh, vanavond. Want het draait natuurlijk ook om de band die we hebben uitgenodigd. Want ze zitten er nog steeds vier man sterk. En uh, ik heb me laten vertellen, de drummer was niet nodig. Nou ja, toch zit er een drummer uh, hier uh, tegenover me. En die speelt ook de gitaar. Dus dat, dat vind ik altijd wel weer heel erg uh, mooi. Twee uh, instrumenten. Uh, Marlon is uh, de drummer van de band. Maar hij is ook de, de gitarist. En vanavond uh, ook... Uh, ja, de leading focus, want die heeft hij ook voor zijn rekening... En dus gaan we dat straks allemaal in het tweede uur uh, aanschouwen. En uh, gaan we het erover hebben. Want uh, er zijn nog wel illustere voorgangers. Drummers die zingen. En de leading vocals hebben. Want dat zijn er nogal wat. Uh, maar goed, uh, dat is niet aan mij zo, uh, Om daar het uh, straks over te hebben. We gaan eerst naar het werk weer van uh, de heren luisteren. De Bourbon Avenue is uh, vanavond uh, te gast. Ballon, wat, uh, nummer, welk nummer gaan jullie spelen uh, nu? We beginnen nu met een ballad song voor Orlando. All right. now and I can hear the words you say. Hello my good boy, you're with us now and we just have one thing to say, that we really love you boy in every single together we will hold your hands and if you want to tell us something you will know that we're best friends. Mijn idee past in deze periode van het jaar, eerlijk gezegd. Tenminste. Wat betreft de muziek. Ik heb even niet op de tekst gelet, maar de muziek sowieso wel. Het gaat over de kerstman. Ja, het gaat toch, ga toch Je kan mij op dit moment alles bijsmaken. En normaal gesproken zit ik er dan wel uh, vaak in het liedje. Zeker als ik moet recenseren. Dus uh, wat dat er gaat, uh, dan, uh, dan lukt het wel. Maar vanavond uh, ja, ben ik een beetje afgeleid. dus Maar goed, uh, speel rustig uh, verder. Want uh, het vierde liedje staat inmiddels ook al uh, klaar. Dus ik uh, zou jullie willen vragen... Dat nummer uh, mag dat zijn. London Heart. All right. I can hear the sound of a British man who wants to say hello. can hear the sound of a taxi driver who wants to take us home. So sunny side of Oxford Street Het is nog uh, even wachten uh, voordat de zon ook inderdaad uh, gaat schijnen in Oxford Street. Maar uh, als je het mij vraagt, uh, dan is dit wel een beetje zo... als je Londen zou moeten zien in het voorjaar... en dat je dan op een gegeven moment... nou, eigenlijk uh, kon ik het beeld eigenlijk pakken. Dus uh, jullie zijn uh, wat dat betreft uh, er helemaal in geslaagd. Ik moest, moest er eventjes in uh, zitten in het uh, liedje... maar op een gegeven moment had ik het, uh, wel, uh, zat ik het ook echt uh, helemaal in. Dus uh, prachtige beschrijving van een stad... Waar het financiële hart uh, van Europa een beetje gevestigd is. Maar ja, de Engelsen zijn tegenwoordig een beetje gek aan het worden. Dus uh, laten we het allemaal in, in, in de zin van de brexit. Dus dat is een heel ander onderwerp. Straks in de tweede uur komen ze nog uh, terug met nog twee nummers. Uh, de mensen van Bourbon Avenue. Nu, tijd weer voor het uh, lijstje om het dan maar uh, zo te zeggen. En dan uh, draaien we maar eens eventjes, uh, ik, uh, ik denk dat ik eventjes uh, deze erbij ga pakken van uh, Daisy Ducro en Say It To My Face. Say it to my face, let me. Deze, deze Ducro... Um... <laughs> ik moet eventjes een beetje mijn... het geluid van mijn koptelefoon een beetje op gang brengen. Want ik hoor, ik hoor amper mezelf. Maar goed, uh, Deze Ducro uh, is hier ooit geweest uh, samen met een van de dames die deel uitmaakt van Dakota. Dus uh, die is, uh, hier, uh, zijn hier geweest. Ik ben even de naam kwijt. Uh, maar uh, dat was alweer, denk ik, van 2017 uh, geweest. Um, goed, straks gaan wij natuurlijk nog een, een tweede uur doen... met uh, de mensen van Bourbon Avenue. Vier man sterk uh, vandaag uh, in de studio. Uh, ze spelen ook nog uh, verderop, uh, als het goed is. Nee, ze hebben alles al eigenlijk al gehad. De popronde, daar hebben ze ook al mee gedaan. En ze hebben ook onder andere gespeeld in Haarlem. Dus dat zie ik dan ook maar weer. Maar um, Countdown Café hebben ze, hebben ze ook uh, gehad. Dus dat zijn uh, eigenlijk allemaal gesprekken... die we straks uh, eventjes door kunnen nemen met de band. Nu, tijd uh, voor het laatste. Tot aan het nieuws van 9 uur. En dat is uh, deze van... Uh, de Mensen, de mannen van Dandelion. En dat nummer dat heet Shaking Things We Do Today.